die tevens passen bij het gedachtegoed van het CDA, kunnen we dan ook sterk ondersteunen... en hopen dan ook dat we ten alle tijden met een kritische blik hiernaar kunnen kijken. Wij doelen dan ook op het werken vanuit een perspectief van de inwoner... de kracht van de wijk, een samenhangende aanpak zonder schotten of kolommen... en het samenwerken met alle betrokkenen en respect voor ieders rol en belang. Uh, verder willen wij het, uh, het adviesraad van het sociaal domein bedanken voor hun inzet en hun kritische meedenken. Dit heeft mede geleid tot een uh, overzichtelijke en volledige verordening. Toch hebben wij een, op een aantal punten willen wij vragen stellen of een uh, zienswijze meegeven aan de wethouder. Uh, we hebben een kleine opmerking bij hoofdstuk 8, dan punt 1c. Dat gaat over de huishoudelijke ondersteuning en daarom dan ook de resultaten van de huishoudelijke ondersteuning... Uh, daar staat namelijk bij, bij punt C, het beschikken over de, de, over de benodigde dagelijkse maaltijden. Uh, nou ja, wij vinden het fijn om te lezen dat dit punt toch onder de resultaten valt van deze verordening. Uh, omdat het tevens door uh, case managers toch vaak ook geïnterpreteerd zou kunnen worden. Dat dat opgelost wordt uh, met een voor de hand liggende voorziening die buiten de WMO ligt. Zoals een tafeltje, dekje, boodschappenservice. En als het nu toch binnen de resultaten valt is dat een uh, positieve ontwikkeling daarin. Uh, daarna willen we graag even kijken naar hoofdstuk 13, namelijk de bijdrage in de kosten. Uh, dat gaat over de bijdrage in de kosten van de maatwerkvoorziening. In artikel 13.1.b wordt gesproken over de eigen bijdrage... welke onder meer afhankelijk is van het inkomen of vermogen die via het CRK wordt geïnd. Uh, er is nu sprake van de opkomst van een abonnementstarief... Uh, als de eigen bijdrage dan los gaat staan van het inkomen. Wij hebben vernomen dat in 2019 een overgangsjaar is... en dat in 2020 dit abonnementstarief ingevoerd zal worden. Wij willen graag van de wethouder weten of deze informatie klopt... en of dit uh, zich verhoudt tot de verordening... Uh, als het gaat om het abonnementstarief voor de WMO. Artikel 15.5 gaat over fraudepreventie... Uh, bij het uh, persoonsgebonden budget. Het CDA vroeg zich af of er naast het voorlichting geven van uh, de inwoners van de gemeente Zandvoort en ook de rechten en plichten van de maatwerkvoorziening ook gekeken kan worden of er een meldingsplicht uh, kan komen bij oneigenlijk gebruik van PGB. Evaluatiemomenten waarover gesproken wordt, uh, zijn nu maatwerk en is soms één keer in de vijf jaar en soms helemaal niet volgens artikel 15,6. Uh, misschien kun, kan daar nog een keer naar gekeken worden. Uh, laatste punt, We zijn, ik ben er bijna, excuus voor de lange spreektijd. Het is uh, voor het CDA een zeer belangrijk uh, thema, staat altijd hoog op onze agenda. Een uh, kleine opmerking over hoofdstuk 17, namelijk de mantelzorgwaardering en inspraak. Het uh, thema mantelzorgen zou in onze ogen mogelijk wat breder uitgelegd kunnen worden. Uh, nou ja, het blijkt ook uit deze verordening dat er uh, toch nog wel kansen voor verbetering zijn uh, op deze doelgroep. Voor het zover onze uh, eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Wijs. Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor het stuk. Uh, het is ook eigenlijk een update van over de voorliggende zaken. Maar ik heb toch een paar, of de VVD heeft een paar opmerkingen. Niet te groot, dus u kunt er rustig voor gaan zitten. Uh, en ik wil ook beginnen met bladzijde 2. Als ik dan kijk naar de verordening Maatschappelijk ondersteuning gemeente Zand van 2018 met de ingangsdatum 1 juli 2018 vast te stellen. Dan krijg ik toch het gruwelijke gevoel dat dit een kwestie van dateren is. En dan vraag ik me af wat al die zaken voor vandaag tot 1 juli terugkijkend voor gevolgen kunnen hebben of daar ook repercussies zou vastzitten. Dat is één. En als ik dan kijk ook wat bij de inleiding staat, Juristudie, Centrale Raad van Beroep en dergelijke. Ik zie kijk naar de laatste zin, daar lees ik. Welk is voorgelegd ter inspraak aan het dorp, ter advisering aan de adviesraad, sociaal domein? Ik begrijp dat dit in de Gravenzaal is geschreven in, de, in uh, Haarlem en tot het dorp, daar dus de kilometer of 10 van daar ligt, maar het is dus neem ik aan de gemeente Zandvoort wat hier bedoeld wordt. En ik zou ook graag dus ook de gemeente Zandvoort hier even woord willen zien en niet inspraak aan het dorp. Ik vind dat gewoon een kwestie van... ...beleefdheid, feitelijk. Zo ook het boogde lokale WMO-regelgeving. Er slaat in deze dus, neem ik aan, op gemeente Zandvoort. Het is dus positief, vind ik, dat bij de argumenten van punt 4... ...dat de invoeringsregels flink zijn ingekort. Of de uitvoeringsregels flink zijn ingekort. Maar daar heb ik gelijk wat moeite met bijlagen... Het is wel een heel stuk wat u te lezen hebt gegeven. Bijlage 1 van bijlage 5. Bijlage 1 van bijlage 5. Er staat bijvoorbeeld in alleenstaand in senior of kleine woning. En wat dan de afwashulp of de alwas moet duren. En stofzuigen. En ik heb het natuurlijk thuis geprobeerd. Ik, ja, ja. Nee, dat moet, ja, dat moet u niet verbazen. En de lach is natuurlijk. Meneer, meneer Drommel, vanzelf. wilt u bij het punt blijven? Alwassen. Stofzuigen duurt 25 minuten per week. Schoonmaken en dweilen in de keuken, 15 minuten. Schoonmaken en dweilen sanitair, 15 minuten. Ramenlappen binnen, incidenteel, toch duurt dat 15 minuten per week. Bedden verschonen, 10 minuten per week. Opruimen huishoudelijk afval, 10 minuten per week. Dit heeft geduurd, voor, dit, voor deze voorzet, 90 minuten per week. Ik ben daar anderhalf uur per dag mee bezig geweest. Daar weet ik wel dat ik natuurlijk een grote onbenul ben in deze. Maar het, het voorschrijven van deze minuten van deze tijd aan degene die het doen moet, dat vind ik nou een wijze van onbenul die maar uiterst tegen de borst uit. Iemand die dit moet doen, een deskundige op dit gebied, die moet echt eigenlijk de persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om, en krijgen om dit naar behoeven in te vullen. En dan zal, denk ik, de ene keer het toilet wat langer schoonmaken. En niet uh, mag incidenteel ramenlappen. En de ramenlappen wellicht overslaan. Maar dit voorschrijven van minuten. van zaken die dan ook nog voorliggen. en beschreven zijn in dit stuk met 90 bladzijden. daar krijg je toch een beetje een kriegelig gevoel van. Het gaat om helpen. en het gaat, denk ik, ook door verstandige mensen. juist ook verstandige mensen die het doen. Dit was slechts mijn bladzijde 3. Ik ga voor naar de paars klankbordgroep paarse krokodil. Punt drie van de argumenten. Mevrouw Koper noemde het ook al wat, maar ik voeg mezelf af toen ik dit las. Wie zaten er in godsnaam in de klankbordgroep paarse krokodil? Wie heeft daarin deelgenomen en wie heeft dat besluit uiteindelijk genomen wat hier genomen is? En dan gaat het mij vooral om functionarissen, Niet alleen om namen natuurlijk, want ik hoor me daar niet mee te kunnen bemoeien. Toch? Correct, en... meneer Drommel. Hartelijk dank, voorzitter. En da, dan nog een opmerking. Wij hebben hier in Zandvoort, wat steeds worden gesproken... en het is hetzelfde verhaal eigenlijk als het dorp en die grote stad. Wij hebben in Zandvoort geen... Um, nee, we praten hier in Zandvoort over een advies van de Sociale Raad... ...adviesraad, sociaal domein, dat is het. En steeds wordt dat door elkaar gehad en nu ga ik het zelf al doen... ...met datgene wat in Haarlem aanwezig is. Wat is er in Haarlem aanwezig, weet u dat eh, voorzitter? U krijgt straks antwoord. <laughs> ik was daar bang voor. Maar u begrijpt, van deze, deze verschillen van benamen en benoemen... ...en betuigen waar we het over hebben, is natuurlijk uiterst eh, vervelend... Het, het is gewoon ook niet koosje, denk ik, wanneer je dus praat over een groep ambtenaren die voor Zandvoort werkt, dan ook de zaken van het Haarnemse door elkaar haalt in het Zandvoortse. Ik krijg er een beetje een gevoel van en dat is nooit uw punt. Meneer Drommel, u heeft uw punt gemaakt in deze. Nee, dat kan niet lang genoeg duren. Ik ga voor naar bladzijde 4. Daar zien we... Bij punt 6, al nou eerst punt 4, het aantal zaken zijn aangepast. Dat moet dan eerst zijn, maar dat weet u natuurlijk. Punt 6, Juridische Redentie Centrale Raad van Beroep. Dat zie ik ook weer. Tot 2015, de laatste zin van dat stuk. Tot 2015 hanteerde de gemeente Haarlem deze verstrekkingsvorm ook. De relevantie daarvan voor die zin ontgaat mij. Maar dan komt de volgende. In de nieuwe is deze verstrekkingsvorm nu weer opgenomen. Ja, wat moet ik daar nou mee? Het college past deze stekkingsvorm toe bij de tegemoetkoming in de kosten van een noodzakelijke verhuizing. Hebben we het nu over Haarlem? Hebben we het over het dorp? Of wat is de relevantie van deze opmerking? Zou ik graag willen horen van de voorzitter. Nee, van de houder. En dan kijk ik naar punt 5. Het dorp zit vastgegoten in deze stukken, maar dat heb je natuurlijk met knippen en plakken. Want punt 5, advies staat, sociaal domein, heeft positief geadviseerd over de nieuwe verordening. We hebben dus geen adviesraad. En ik wil toch graag heel graag een compliment uitgeven aan onze eigen adviesraad. Sociaal domein. Met de bijzonder goede adviezen. En dat wil ik ook even hier kwijt. En dat moet kunnen, voorzitter. Neem ik aan. Dank u vriendelijk. Kijk ik naar eh, financiën. Punt. Dat volgende punt. Dat is ook zoiets leuks. De aanpassingen hebben naar verwachting de volgende financiële consequenties per jaar. Invoering vaste looptijden. PM. Tot u dat maar weet. Verhoging PGB-verhuiskosten, 5000. Nou, dat is dan een vast bedrag. En dan de verhoging PGB-lokale verplaatsingen, PM. Bij elkaar opgesteld is dat twee keer PM en 5000. Maar je hebt er natuurlijk helemaal niets aan wat hier staat, denk ik. We gaan verder. Risico's en kanttekeningen. Het niet op tijd vaststellen van de verordening leidt tot onbevoegd genomen besluiten. Na mijn eerdere opmerking over het antidateren van dit stuk... ...is dat natuurlijk helemaal iets aparts. Maar daar gaat u ook altijd opgeven. Punt 6, uitvoering, communicatie... ...conform het advies van de participatieraad. Dat moet zijn natuurlijk adviesraad, sociaal domein. Die hebben een bijzonder goed advies gegeven... ...en daar ben ik nog steeds erg trots op... ...dat ze hier in dit dorp een goed advies hebben gegeven. Ik vind het dus wel erg... ...Halems, couleur lokaal, en dat vind ik jammer. En verder, geachte wethouder, voorzitter... vind ik het een mooi stuk. Dank u, Dank u wel, meneer Drommel. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, sommige zaken die al eerder uh, genoemd zijn door mijn collega aan mijn rechterzijde, die waren ons ook opgevallen. En met name dan het feit uh, dat er wederom, en ik, ik word er eerlijk gezegd een beetje moe van, dat ik al vanaf 2002 moet zeuren, bij iedere keer dat er een stuk gaat veranderen, om te vragen om een wordt lijst. Het is een heel goed begrip, maar hij zit er in ieder geval iedere keer weer niet bij. We hebben een klein overzicht gekregen. En mij was ook opgevallen inderdaad dat het wel eh, eigenlijk een stuk lijkt... waar hier en daar een, een stukje zand voor het ingebracht is. En dat vind ik jammer. Dat vind ik heel jammer. Want wij hebben afgesproken namelijk dat wij ons kleur lokaal houden. Dat wij onze eigen regelingen houden... En die waren hoger dan die in Haarlem destijds. En ik kan dus nu niet een besluit nemen. Ik kan hier eigenlijk niet eens iets zinnigs over zeggen. Want dan zou ik dus alle stukken bij elkaar moeten gaan pakken. En ja, sorry. Ik heb naast het raadlidmaatschap heb ik ook een leven. Ik, ik, dat gaat dus gewoon niet. Dit was Dus, dus mijn, ver... nou, mijn verzoek is gewoon... Uh, kom met de verschillen, zodat ik als raadslid kan zien wat er beter wordt, wat er slechter wordt. Daar gaat het mij als raadslid om. Dank u. Het woord is aan de wethouder. Beantwoording van de eerste mei. Ja. Ik begin bij, bij GBZ. Ja, er zit wel degelijk een, een was bij. En die is volgens mij heel helder en duidelijk. Ja, en u zult stukken naast elkaar moeten leggen. Als je iets wil vergelijken... dan heb je een tabel met het nieuwe en het oude. En als je denkt, van ja, wat staat er hoofdstuk 1 van de verordening... Hoofdstuk 1 van de verordening. Hoofdstuk 2, nieuw, speerpunten van beleid. In de oude verordening stond dat niet. Nou, zo wordt dat, dat is heel netjes hier verwoord. Zo doen wij dat altijd. En inderdaad, het, het, het kost u dan tijd om dat te vergelijken. Het, het zijn aanzienlijke veranderingen, maar dat wordt ook toegelicht... omdat we de verordening aan moeten passen op, op de nieuwe jurisprudentie die er is. Dus dat, dat heeft plaatsgevonden en dat geeft dat zo'n verordening daardoor wel helemaal op zijn kop gaat... want een deel moet naar de verordening en dat zat eerst in de uitvoeringsregels. Dus ja, dus, de, dus krijg je dus een, een, een nieuw stuk. Uh, dat u zegt van ja, uh, het, is geen lokaal, het is geen lokaal beleid, uh, het is het beleid van de gemeente Zandvoort... Waarin we inderdaad samen optrekken met de gemeente Haarlem en keuzes maken. En die keuzes leggen we aan u voor en u besluit. Dus toen wij de keuze maken waar andere gemeenten nog steeds zitten op bijvoorbeeld het periodiek tarief. Waar een vast bedrag is. Zijn wij als een van de eerste in Nederland overgegaan om gewoon weer uren te gaan toerekenen. En waardoor dus de maatwerkvoorzieningen zijn verbeterd. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen het Zalvoertse beleid was niet zo. Maar samen hebben wij besloten, Haarlem en Zandvoort, om dat nieuwe beleid in te voeren. Dus dat is een keuze en uiteindelijk leggen wij die keuze aan u voor. En het is ook het college die dat afweegt. G gaan we gezamenlijk beleid voeren? Gaan we eigen beleid voeren? U heeft en... een interruptie van meneer Drommel. Dank u, wel, voorzitter. Um, geachte wethouder, legt u nou aan mij uit... tot het dus, die regels die ik net oplas... Door die niet uh, van toepassing zijn anders dan dat het een richtlijn is? Of begrijp ik u verkeerd? Dank u wel. Ja, nee, ik, ga, ik ging meer in op wat mevrouw van der Veld zei... Van dat ze niet kan zien wat ons beleid is... en of, of het wel beter of slechter enzovoort is. Daar, daar ging ik vooral op in. Ik probeer uit u... te leggen welk beleid wij voeren. Dat het, dat het niet is dat er allemaal nieuw beleid is. Er is heel duidelijk aangegeven in het raadstuk... is aangegeven in een vijftal punten waar dan de, de grote verschillen in zitten. En maar de, de strekking van het verhaal is dat bij het argumenten onder vier genoemd... na aanleiding van de, de jurisprudentie die hij heeft plaatsgevonden. En dan worden ook een aantal punten opgenoemd. Plus dan die, die, die toelichting die er is. En volgens mij moet het dan duidelijk zijn. En dan is het aan u om dat te beoordelen. Um, Excuus voor het feit dat al soms het woord participatieraad en inderdaad de adviesraad sociale domein door elkaar wordt gehaald. Dat ben ik mee eens, dat, dat moet niet gebeuren. Wij hebben een adviesraad sociaal domein en dat is onze naam voor het gebeuren. De, de Paarse Krokodil, ook door mevrouw Koper. Kijk, de Paarse Krokodil wordt hier genoemd. Maar er is feitelijk een separate discussie geweest die volgens mij al anderhalf jaar geleden heeft plaatsgevonden. En waar volgens mij ook een notitie voor is verschenen en waar allerlei aanbevelingen in staan. En daar komt onder andere die omgekeerde toets uit voort. En daarom wordt dat paarse krokodilverhaal hier nog een keer toegelicht. Ik, ik denk dat we kunnen opzoeken de stukken rond het, de paarse krokodil die er al zijn geproduceerd. Dan kunt u dat eens teruglezen waarom dat toen de tijd is ontstaan. Welke groeperingen daaraan hebben deelgenomen en wat de resultaten daarvan zijn. Maar misschien nog een korte toelichting. Wilt u een microfoon aan doen? Het Sociaal Wijkteam en de leden van de adviesraad Sociaal Domein antwoord zaten onder andere in de werkgroep. Dank u wel. Maar dus die, die, die paarse krokodil is niet gekoppeld aan deze verordening SEC, snap je? Dat was een onderdeel van een, een van de, de transformatieopdrachten. Dat was onder andere de paarse krokodil om het aantal regels te verminderen... ...en een aantal zaken de ontschotting te bevorderen. Een van de dingen die daar bijvoorbeeld uit is vastgelegd... ...is dat we werken met zogenaamde oliemannetjes in de organisatie... ...die nog steeds, dat de, de causistiek daar wordt besproken... ...en wordt gekeken waar liggen die schotten en hoe kunnen we verder ontschotten. Dus achter die paarse krokodil zit meer beleid en uitvoering. Dus als u dat wenst te ontvangen, dan kunnen wij u dat, dat toezenden. Ja, dan ten aanzien van uh, meneer Drommel, de, de schoonmaakactie van de heer Drommel. Maar volgens mij, de, heb u het wel goed gedaan. Want u, u maakte een, een optelsom en toen zei u zelf van... en ik heb er ook anderhalf uur over gedaan. En, en dus, dus, dus volgens mij heeft u het hartstikke goed gedaan. Dus, en je doet dat eenmalig, je doet dat één keer... U heeft bij... een interruptie van de heer Drommel. Ja, ook dat meneer Hendricks dat was. Maar het is er natuurlijk niet ontgaan, geachte wethouder... dat hier in de voorzitter staat die 90 minuten per week... En ik ben natuurlijk niet duidelijk genoeg geweest... toen ik zei, 90 minuten per dag had ik nodig. Dat is vijf, zeven keer zo lang. Maar dat is een kleinigheid. Nee, maar wat ik niet... Nou, kijk... Maar als u elke dag de ramen wil lappen, moet u dat vooral doen. Maar volgens mij zal uw vrouw dan zeggen, doe dat één keer in de week. En dan komt u wel met die 90 minuten uit. Maar dat is een beetje van hoe u interpreteert. En de andere, we, we, we, we hadden, we, we, we, dat gaf ik net aan. Wij zijn ooit gestart uh, met, met, met dat uh, tarief, dat, dat, dat eendermalige tarief. En dat kwam dan uit op uh, dat je gemiddeld mochten, uh, de aanbieders mochten 2,4 uur... Per, per week besteden en dat, dat was dan wat ze kregen en dan moesten ze maar kijken of ze dan anderhalf uur daar en zes uur daar, en nou, uiteindelijk leidde dat, dat die aanbieders ongeveer zeiden dat ze tekort kwamen en altijd gemiddeld daarop uitkwamen, dat hebben wij losgelaten, maar dan heb je wel normeringen nodig en met die normeringen daar wordt mee gewerkt. Dat zijn, dat zijn deze getallen. Daar, die worden dus gemet, geteld en gedaan. En uiteindelijk gaan ze dan in overleg met de cliënt. Oké, okay, wij komen uit op, op twee of drie uur. En dan gaan we in de gang. Er zit al, het, zit ook het begrip eigen bijdrage zit daarbij. Dus er zijn ook, men, er zijn ook uh, mensen die zeggen van... Ja, maar drie uur, uh, doe mij maar tweeënhalf uur, kom mij beter uit. En ik, nou, dat, het, is ook, het zijn allemaal afwegingen. Dus, maar je hebt wel normen nodig. Nou, die zijn, deze zijn vastgesteld. Die zijn landelijk vastgesteld. Uh, misschien, ja, nou, Dus wat dat betreft he, hebben we daar denk ik mee, mee te, te handelen. Ze stonden er eerst niet in en ze zijn nu voor het eerst ook, ook vastgelegd. En daar is ook nog discussie over. Daar kom ik eerder ook nog bij u op terug. Want er, is, er zijn weer wat beroepszaken geweest waarin discussie is over hoe moet je dat nou toepassen. En moet je nou exact deze uren dan ook direct aanbieden... Of hoe ga je daarmee om? Nou, daar gaan we ook nog met u over in discussie. Maar we hebben het nu in ieder geval op deze wijze vastgelegd. Ja, dat, dat, dat we praten over het dorp en dat u zegt gemeente Zandvoort. Ja, dat neem ik mee dat we nog beter da daarop letten. We, we doen echt ons best. Ja, dat het met terugwerkende krachten gebeurt. Dat, dat, ja, dat heeft, we hadden het liever in de commissie van, van, van juni al behandeld. Maar die commissie... Er was onvoldoende tijd, dus het, het is gewoon iets doorgeschoven en dan loop je een klein risico. Maar wij, hebben al gehand, wij handelen al naar hetgene wat hier staat. En er, er kunnen altijd jurisprudentie over ontstaan en problemen. Wij verwachten dat niet, want we hebben wel vanaf 1 juli gehandeld naar wat er in deze verordening verder is opgenomen. Um. Dan de mantelzorg van het CDA. Eh, daar staat iets over. Ja, in zo'n verordening wordt dat vrij meer beschreven. Maar uiteindelijk zullen wij ook met u en de u... dat ook volgens mij in uw uitvoeringsprogramma... wordt dat opgenomen, extra aandacht gaan besteden aan mantelzorg. En hoe hiermee om te gaan. En uiteindelijk is, wordt, wordt dat gewoon uh, beleid. Maar dat, dat, dat heeft niet een voorliggende voorziening nodig. Hè. Dat, is gekant, dat moet gekanteld beleid zijn. En dat, dat zit dan bijvoorbeeld in die sociale basis... waar we het straks... Overgaan. Vandaar dat het vrij summier hier wordt beschreven. Maar wij nemen, wij nemen dat mee. 5.5, die uh, fraudepreventie. Misschien dat jij daar nog iets over kan zeggen. van De suggestie om daar meldplicht op te nemen. Misschien dat jij daar nog iets over kan zeggen. Wel of niet, hoe we daarmee om kunnen gaan. Uh, het abonnementstarief. Uh, ja, dat is iets wat aanstaande is. Hè? De, maar ik, mij is nog niet duidelijk of dat nou echt ingevoerd wordt. Misschien dat je dat even kan toelichten, mag dat? Ja, uiteraard. Uh, op het moment dat er landelijk een uitvoeringsbesluit uh, wordt genomen... over het abonnementstarief, dan gaat dat ook hier gelden. En er is nog geen uitvoeringsbesluit genomen, dus gelden deze regels. Dank u wel. Maar volgens mij is er in, in, onze, in onze verordening is er niet iets opgenomen... waardoor die verordening zou moeten worden aangepast. Want in de verordening zie je nergens die bedragen staan. Dus de bedragen die, die wij moeten vergoeden, die, die, of die men moet bijdragen, dat staat los van de verordening. Dat, zijn, is, al, dat is wet- en regelgeving, maar zit, volgens mij zit dat niet in de verordening. En als we wel dingen moeten aanpassen, dan zit dat vaak in de uitvoeringsregels en die, die stelt het college vast. Ehm... Um, Ten aanzien van, de, van, van nou, onder andere die maaltijden. Dus ook in, in, in, in die normering is dat verder, verder op, opgenomen. Ja, en en daar, ja, dat, dat, dat is wel iets waar, waar we dus mee, mee werken. En, en, en, en dan krijg je ook bij indicatiestelling dat dit ook mee moet worden genomen bij, bij het uh, keukentafelgesprek. En, en dat, we dat dat ook dan leidt tot extra dus ik denk dat ik daar verder niet iets anders nog aan kan toevoegen. Uh, ten aanzien van uh, private zaken, de vragen van mevrouw Poster, misschien dat jij daar antwoord op kan geven van hoe dat met de 16-jarigen, 18-jarigen, hoe we daarmee om moeten gaan. Ik kan er niet in detail op uh, antwoorden helaas, maar de AVG is leidend, uh, dus daar hebben we ons uh, aan te houden. Ja. ja, volgens mij heb ik de vragen beantwoord. Als ik iets vergeten ben, graag dan nog in tweede termijn, denk ik. Kan dat? Dank u, uh, wethouder. Zijn er vragen in tweede termijn? Meneer Drommel, mevrouw Weijers, mevrouw Van der Veld. Dan begin ik met mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ik uh, zet mijn brilletje er even op, maar dan zie ik het beter... Ik heb hier een zogenaamde waswoordlijst voor mij. En ik word er echt heel veel blijer van als ik dat zo lees. Maar dan staat er bijvoorbeeld H4: uitgangspunten, aard, algemene voorzieningen: streepje: niks dus. Er is een kenschets van de algemene voorzieningen opgenomen. Nou, dat scheelt mij een hoop leeswerk, moet ik u zeggen. Wat word ik daar blij van? En ik wil daar alleen maar mee zeggen, meneer de wethouder. Um, ik vond uw bewoordingen net naar mij toe niet echt aardig. En bij deze geef ik u dat terug. Want als ik bijvoorbeeld lees H9, criteria, en resultaatbegeleiding, kortdurend verblijf. Hoofdstuk 7, uitvoeringsregels. En er staat zaten gelet op de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Zijn resultaten in de nieuwe verordening expliciet gemaakt. Welke? Wat was? Dat is het enige wat ik vraag... En dan moet u mij niet bagatelliseren, want daar hou ik absoluut niet van. Ik heb niet de indruk dat de wethouder dat gedaan heeft. Hij, hij heeft gemeld dat er wel een was is. En ik constateer dat u niet tevreden bent met hoe deze is opgesteld. Dat is uh, volgens mij de conclusie hiervan. Dank u wel. Meneer Drommel. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil even ingaan op de antwoorden van de wethouder... En in het bijzonder ook eh, nogmaals dank voor de excuses van de wethouder over die aanpassingen. Dat stel ik bijzonder op prijs. De paarse krokodil, we krijgen een uitleg over hoe dat eh, is samengesteld en waar de verslag is van geweest. En de normering wordt losgelaten, althans daar wordt dus een leidraad nog steeds gehanteerd. Maar er wordt niet zo rigide mee omgegaan heb ik begrepen. Dat stelt ons bijzonder gerust. En als je dan kijkt naar de antidatering. Dus zou ik zou willen voorstellen, het komt moeilijk uit mijn mond, maar ik wil het toch zeggen dat u misschien hetzelfde wil doen als in Haarlem gedaan is. <lacht> het is natuurlijk mijn kracht om ook een pauze in te bouwen, je begrijpt dat. Maar, dan praat men namelijk over datum in werkingstreding. Het verhaal is namelijk exact hetzelfde van Haarlem. Precies hetzelfde, hoe is mogelijk. Datum in werkingstreding dan dus ook de datum van de raadsverslag te nemen. En dan de terugwerkende kracht tot en met 1,7 te noteren. En dat is denk ik veel verstandiger en ook eerlijker zelfs. En zo hoort het ook. Tot zover. Oh ja, en heb ik nog geen antwoord gehad. Althans, dat heb ik dan misschien gemist. Want de wethouder is wel heel erg compleet. Over de financiën, hoe dat zit. Oh ja, zie, ik heb het toch niet gehad, ja. Okay. Dank u, meneer Dank u, voorzitter. Mevrouw Weijers. Ja, dank u voorzitter. Uh, dank voor de antwoorden. Uh, het enige wat mij nog wel rest om toch nog als mededeling mee te geven... is dat, dat ik in het tekst bij artikel 13.1 toch wel echt lees in de verordening... Uh, dat de bijgebijdrage onder meer afhankelijk is van het inkomen en vermogen van cliënt. En dat verhoudt zich niet tot abonnementstarief. Uh, wat dus er mogelijk aankomt. Ik begrijp inderdaad... Uh, dat het nog niet helemaal helder is of het er doorheen gaat komen. Mijn excuus, als ik daar een verwarring voor geef... uit ja, een brief van het VNG van 13 juni van dit jaar... leek het mij inderdaad zo dat het uh, ja, toch wel zeker was... dat, uh, dat deze maatregel uh, bij de gemeentes uh, binnen zou zijn. Maar ik wacht het uh, rustig af. En mocht inderdaad de verordeningen uh, moeten worden aangepast op het abonnementstarief... dan uh, horen we dat graag uh, tijdig. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Weijers. Meneer Bluis. Sorry, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Um, ik wil de wethouder bedanken voor de beantwoording. Ik heb iets gevraagd over zijn er geconstateerde beperkingen opgeruimd. En waarom vraag ik dat is dus ook in relatie met wat ik gevraagd heb over de paarse krokodil. Um, als het gaat om dit soort zaken en de transformatie en de transitie... dan willen we heel graag dat het dichtbij de gebruikers wordt georganiseerd. En dan ga ik er ook vanuit dat er evaluaties plaatsvinden met de input van de gebruikers en de professionals op de werkvloer. Vandaar ook mijn vraag naar hoe is zo'n paarse krokodil samengesteld en ook mijn vraag naar um, uh, zijn de beperkingen die geconstateerd zijn, zijn die ook opgeruimd? Ik ben blij met de toezegging van de wethouder om de stukken van de Paarse Krokodil boven tafel te toveren. Daar ben ik zeer in geïnteresseerd. Want het gaat er natuurlijk om op welke wijze de participatie is geregeld en op welke wijze mensen kunnen, kunnen meepraten over die verordening. En dat is dus het sociale wijkteam en de adviesraad Sociaal Domein. Nou, met mijn collega's ben ik. Uh, van mening dat de adviesraad Sociaal Domein fantastisch werk verricht. Dat zie je ook aan de adviezen die, die ze gegeven hebben hierover. En uh, ik zou graag zien dat dat compliment aan ze doorgegeven wordt. Dank u mevrouw Koper. En nu het woord aan de wethouder. Ja sorry, er was nog iemand anders had gevraagd of adviesraad Sociaal Domein. Om daar een keer een, een afspraak mee te maken. Gaan we wij, gaan wij regelen. Sociaal wijkteam. Ja sorry, dan ga ik het... Participatie? Nee, ja, precies, sociaal aanwijking, ja. ja. Mag ik toevoegen, het advies staat, het sociaal domein... daar kunt u gewoon, kunnen we allemaal een keer gewoon bij aanschuiven. Ja, ja. Daar ben ik gisteravond geweest, dat is zeer uh, verhelderend. Dus dat wordt geregeld. Ja, die, die, die beperkingen op, opgelost... Uh, de beperking die hier dus wo wordt bedoeld dat ma dat maatwerk... en dan die omgekeerde toets gebruiken... en die ruim gebruiken, zodat je geen beperkingen meer hebt... in hetgeen wat je... Dat, dat, is, dat, is, dat, dat, dat, dat zit erachter. En, en ik denk dat het goed is om uh, die paarse krokodil nog eens een keer te delen met jullie. En, en, en misschien zijn er toch nog zaken dat we zeggen... over een jaar moeten we toch nog eens een keer dat goed tegen het licht houden. En misschien een, een, een, nog eens een keer een paarse krokodil sessies organiseren. Want dingen veranderen, inzichten veranderen. Uh, we zijn verder bezig met die kanteling... Dus ja, dat, dat moet je ook meten. Dus nou, daar gaan we ook over nadenken. Maar we zullen hem eerst met, met u delen. Ja, de financiën, ja, de, die 5000 euro, die, die, schat, die schatten wij echt, echt in. En die andere, die kunnen wij niet inschatten. Vandaar dat wij nu 5000 En PM is promorie, ja, omdat we dat niet precies weten. Maar wij verwachten wel dat er effecten gaan ontstaan. Die kunnen in de, de min en in de plus. En die effecten zijn ook afhankelijk van waar we het straks over hebben, over die sociale basis... hoe zich dat ontwikkelt. Dus, dus ja, dus wij kunnen dat niet precies inschatten. Dus inderdaad, het is inschatten. En tot nu toe hebben wij gewoon wel 5000 euro... gaan we bijramen. En de rest het zit binnen de marges van wat we begroten... en wat de werkelijkheid is. En u weet ook dat wij nog steeds wel wat geld overhouden... in het sociale domein. Dus daarom schrijven wij het ook onder indien die PM... In, negatief is, dus extra kost verwachten wij dat we die binnen de begroting kunnen opvangen. Zo moet u het lezen, en meer kan ik daar maar u op een vraag stellen. Interruptie, meneer Dommel? Een kleine. Um, want nogmaals, ook die, die PM van de financiën en ook, ik loop toch weer tegen die datum op, van de datum in werkingtreding en terugwerkende kracht. Stel nou eens, en het zou onverhoopbaar kunnen gebeuren, dat er geamendeerd gaat worden op momentum van het ingaan, dus van het raadsbesluit. Wat u doet u dan met de terugwerkende kracht? Ja. Ik was nog niet klaar, want inderdaad, dat verhaal van die datum. dat gaan wij, gaan wij, gaan wij veranderen. Dat nemen we over van, de, van u. Niet van haar, maar wat u, uw advies. Uw kleurlokaal advies nemen wij over. Dat, dat kan ook natuurlijk niet anders. Maar dan nog blijft het staan dat wanneer er zou worden. dan zit u met een kennelijk probleem. Nou, wij. Kijk, in principe handelen wij gewoon per heden, per 1-7, al volgens deze verordening. Dus, dus als mensen ons zouden aanspreken daarop, dan kunnen wij zeggen... Ik ben niet duidelijk genoeg geweest, denk ik. Als wij amenderen, ja. dan wordt dit ja. verregend raadsversluit oh, met ja. terugwerkende kracht. Anders, stel dat wij het ramenlappen verhogen naar 22 uur per week... Ik sla wat naar. En de verhoging dus en de vergoeding ook ja, anders is. Ja. Dan zit u met het probleem vanaf 1 juli. Ja. En dat wil ik maar even noemen. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus mijn, dat heeft u helemaal gelijk. En mijn advies is dat ook niet te doen dan. Nee, meneer Drommel, ik denk, ik denk dat we deze vraag even mee terug moeten geven aan de wethouder. Hier niet verder over de, in discussie te gaan. Nee, maar ik, ik ben het met eens... Dat risico, dat risico loop, loop je wel uh, bij, uh, bij, bij... als je hem zo, zo laat vaststelt, ja. Dat geef ik toe. Dus ik geef toe dat, dat risico lopen wij. Bij, als, u, als u amendeert uh, dat. Maar dan vraag ik, als u zegt... u, u verhoogt dat, dan vraag ik ook... Uh, en welk budget heeft u daar dan voor in uw gedachte? Dus dan hebben we ook weer een andere discussie met elkaar. Dus ik ga ervan uit... Paar dat, dat, dat wij daar wel uitkomen. Uh, dan nou, tot nog even, even naar mevrouw Van der Veld. Die U had vraag... een interruptie over ja. het voorgaande. Ja, over het voorgaande. De heren waren zo'n discussie. Maar uh, het is natuurlijk heel fijn dat uh, de wethouder toezegt... dat over te willen nemen, de suggestie van mijn collega Drommel. Ik ben het ook volledig met de heer Drommel eens. Alleen, uh, ja, die suggestie kan hij niet zomaar overnemen... zonder toestemming van deze raad, CQ... Uh, het raadsbesluit heeft u namelijk al neergelegd. En dat kunt u niet veranderen. Dat kan alleen de raad. Maar wij kunnen in deze commissie geen besluitvorming doen. Dus vandaar dat, dat ik het even ik teruggeef niet. aan de wethouder om daar uh, op terug te komen. Ik zeg ook niet dat de commissie een besluit kan nemen. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Ja, dus maar wij, wij, wij gaan dus een voorstel doen voor het besluit aan te passen. Dat, dat gaan we doen. En met uw toestemming doen wij dat voorstellen aan u. En mag u zeggen of u daarmee akkoord bent. Uh, dan nog even over uh, ja, de, de, de verwarring over die waswoordlijst. Uh, ja, kijk, als daar staat hoofdstuk 9: criteria en resultaat begeleid, begeleiding en kort verblijf. En dan leest u vervolgens terug. Dat is voor de nieuwe verordening. En daar staat bij, dat stond voorheen in hoofdstuk 7 van de uitvoeringsregels. Dus dan pakt u hoofdstuk 7 van die oude uitvoeringsregels en die legt u naast die nieuwe van hoofdstuk 9. En dat is de was En dan kunt u zeggen van dat is wel of niet aangepast, dat is één op één overgenomen. Nou, zo kan je het vergelijken. En, en, en als je dan per regel dat moet gaan opschrijven, dan krijg je dus eigenlijk dat je eigenlijk een stuk krijgt wat twee keer zo dik is. Met allemaal verwijzingen, naar nou, daar komt u ook niet meer uit, maar zo moet u het lezen. En dat is ook de bedoeling van een was dus dat wilde ik nog even meegeven. En ik verwijt u helemaal niks, want het is inderdaad heel ingewikkeld om dat allemaal naast elkaar te leggen. Maar wat dat betreft denk ik dat wel de hoogte. Sorry hoor. Er is. worden weer woorden gebruikt die totaal nergens op mevrouw van de Mevrouw met, van der Veld, er worden geen woorden gebruikt. Jawel. Er worden geen woorden gebruikt. Dank u wel. Wel, ingewikkeld. En het is niet ingewikkeld. Het is voornamelijk Dank u Mevrouw van der Veld. U wilde vroeg naar huis en op deze manier komen wij niet vroeg naar huis. Ik wil u bedanken en ook de wethouder en de ambtenaar bedanken voor de inbreng en de eventuele toezeggingen. De vraag die overblijft, is het een hamerstuk of een bespreekpunt? Mevrouw Koper. Wat mij betreft een hamerstuk. Ik heb niet zo in de gaten of de wijziging die net uh, uh, doorgebracht is... ...wat mij betreft ook een technische wijziging om de datum. Dus dan is het een hamerstuk. Dank u. Meneer Hamerstuk. Mevrouw Posten. Hamerstuk. Mevrouw Den Brugge. Hamerstuk. Mevrouw Van der Veld. Bespreekstuk. Meneer Drommel. Bespreekstuk bespreekstuk en u moet wel een bespreekstuk maken want u zit met zelf met wijzeringen dank u mevrouw Weijers bespreekstuk meneer Wolf aanstuk ah, dank u wel als bespreekstuk komt u terug op de agenda van de raad dank u wel we gaan naar agenda punt 8 we gaan even wisselen Goed, de wisselingen hebben plaatsgevonden. Um, wethouder Bluis blijft zitten en nu ondersteund door de heer Duker. Um, u heeft een uh, opinienota van het college. En het college vraagt aan de raadscommissie haar mening over een aantal keuzes die gemaakt moeten worden. En in het najaar wil het college uh, zeg maar dan een besluit voorleggen aan de raad... Uh, het college heeft een viertal punten uh, uh, zeg maar aan u gevraagd. Met in het stuk daar weer een onderverdeling in. Ik zou u willen vragen ook om uh, zeg maar de toelichting... als u nog toelichtende vragen straks heeft voor de wethouder... om zoveel mogelijk die volgorde van uh, die vragen uh, zeg maar, uh, te houden. Wie... Kan ik in eerste termijn het woord geven? Mevrouw Weijers, mevrouw Keurenson, mevrouw Poster, meneer El Kabali, mevrouw Koper en mevrouw Kuijn. Dan begin ik bij mevrouw Poster. Mag ik gewoon de vragen in het afleveringsvol worden beantwoord? Ja, prima. Um, vraag A. Ja, D66 deelt de opinie van het college... dat meer ondersteuning ondergebracht kan worden bij de sociale basis. En wij vinden dat met name aan jeugd meer aandacht besteed kan worden. En um, helemaal omdat wij op de lijst van nieuwe initiatieven... Um, geen enkel jeugdinitiatief zien. Um, vraag B. Wij... Um, ...zijn van mening dat er meer geld toegekend moet worden aan de sociale basis... ...om effectieve bestaande initiatieven te behouden... ...en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Vraag C. D66 deelt de opinie van het college... ...om een breed overleg te organiseren van alle betrokken partijen... ...om zo, tot samen, om de, zo de samenwerking tussen subsidiepartners te versterken. Bij vraag D. Wij delen ook de voorkeur van het college... Um, Excuse, wij delen de voorkeur van het college niet om ons exclusief te richten op organisaties die in Zandvoort geworteld en actief zijn. We mogen geen effectieve initiatieven. Als er twee gelijke initiatieven zijn, natuurlijk kies je dan voor een initiatief uit Zandvoort. Maar is er een geweldig initiatief uit Amsterdam voor de jeugd, dan zie ik niet in waarom dat niet door zou kunnen gaan. Um... Ook de voorkeur van het college om de subsidiepartners gezamenlijk één aanvraag in te dienen deelt D66 niet. Het doel van samenwerking ondersteunen wij zeker, maar gezamenlijk één aanvraag zou tot onnodige verwarring en daarmee tot een minder effectieve samenwerking kunnen leiden. Bijvoorbeeld het onderling delen van de benodigde financiën zou tot scheve ogen kunnen leiden en daardoor tot een minder effectieve samenwerking. Um, daarnaast ziet D66 graag jaarlijks, naast de bestaande cijfermatige rapporten, een ervaringsdocumenten tegemoet. Daar wordt melding van gemaakt. En wij willen heel graag van het college weten waarom um, men van drie naar vier jaar wil gaan. Want uit het stuk blijkt dat drie jaar naar tevredenheid is van alle partijen. En we vragen ons af waarom het vier jaar moet zijn. Dat was het. Dank u wel. Meneer Elkabari. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij beginnen met een paar algemene opmerkingen. Allereerst, dank voor het stuk uh, aan de wethouder. Uh, wij missen eigenlijk alleen een belangrijke rol. En dat is eigenlijk de rol van de gemeente zelf. En we snappen dat uh, de sociale basis en zeker in het stuk meer wordt neergelegd bij de organisaties. Bij uh, wat minder, geen professionele organisaties. omdat het juist belangrijk is dat mensen in de buurt juist uh, elkaar ondersteunen, elkaar helpen. Dat initiatief onderschrijven wij uh, van harte. Alleen wij zien wel een rol weggelegd voor de gemeente. En welke rol zien we dan weggelegd voor de gemeente? Uh, het is ook van belang dat de openbare ruimte... en de openbare ruimte wordt al aangehaald in het stuk... Um, een belangrijke rol speelt in het samenkomen van mensen. En dus ook in het creëren van bepaalde netwerken onder mens, of onderling bij mensen. En wij zien dan ook graag uh, wat meer van die kant in het stuk uh, terugkomen... Waarom? Omdat, wat er al wordt gezegd, we willen juist naar een samenleving die elkaar ondersteunt. En dan moeten we ook faciliteren dat in de openbare ruimte, en dan hoeft dat geen gebouw te zijn, maar gewoon letterlijk in de openbare ruimte, daar ook genoeg plekken zijn voor samenkomst voor mensen. Uh, dan de vragen die het uh, college aan ons heeft gesteld. Uh, vraag A, uh, die aan de commissie wordt gesteld. De kwetsbare mensen moeten in een samenleving volgens GroenLinks uh, worden ondersteund en beschermd. Ze hebben het niet zo makkelijk als wij. En door een sterke sociale basis te maken, voorkomt, uh, ja, voorkom je eigenlijk dat mensen onnodig in het probleem raken. En daarom onderschrijven wij dat, dat punt dan ook. Uh, dan de tweede vraag bij, uh, bij vraag A. Um, we willen dat eigenlijk iedereen um, ja, op het gebied goed wordt behandeld. Alleen moet er extra aandacht komen of worden besteed aan de doelgroepen uh, jongeren en kinderen. En uh, dan specifiek gezien uh, bij mensen met psychische problemen. Uh, wij zien dat het een heel uh, ja, groot pijnpunt is op dit moment in, in de samenleving. Uh, we horen en lezen daar veel over. En ook zeker bij jongeren. Uh, het komt steeds vaker voor. En wij willen dan ook echt absoluut aandacht vragen om dit punt uh, ja, echt, echt mee te nemen. Um, maar ook bij de ouderen. We zien ook natuurlijk dat Zandvoort een vergrijzende gemeente is. En dat brengt ook zo zijn eigen dynamiek met zich mee. Dus ook daarvoor willen wij graag wat meer aandacht uh, vragen. Dan gaan we door naar de vragen bij uh, punt B. De vraag bij punt B. Um, wat GroenLinks betreft... Uh, het gaat er niet om of er meer geld moet worden besteed aan de sociale basis. Het gaat er wat ons betreft eigenlijk om of het geld goed wordt besteed... Uh, en als er nou eenmaal wat meer geld nodig is om een bepaald initiatief uh, naar, naar binnen te krijgen... of hier in Zandvoort van de grond af te krijgen... Uh, wat ook goed is voor de samenleving, dan mag het wat ons betreft best wel iets kosten. En dan uh, is geld een, van ondergeschikt belang eigenlijk. Uh, dan gaan we door naar vraag C. Uh, deelt de commissie de opinie? Gaat daar het over? Uh, een goede samenwerking tussen de organisaties is van belang, vinden wij. Het is goed om uh, van elkaar te weten... Hoe, ze, ja, hoe, hoe, hoe je elkaar kan helpen en hoe je het tot elkaar verhoudt. Uh, in het kader van de privacywet is het ook belangrijk om met elkaar te overleggen... in hoeverre informatie over cliënten verstrekt kan worden tussen organisaties natuurlijk. En door deze informatie te delen kan het uh, makkelijker worden voor organisaties en uh, voor cliënten. Dus daar moeten we goede afwegingen nemen, vinden wij. Dan gaan we door naar de vraag bij, uh, de vragen bij D. Um, te beginnen met uh, de vraag van het college of wij, uh, het... ja, of wij de inrichting, even goed lezen. Deelt de commissie de voorkeur van het college om ons exclusief te richten op organisaties die in worden of gewordeld zijn of actief zijn. Um, wat ons betreft uh, is daar een duidelijk antwoord nee op. Um, het gaat hierbij hetzelfde. Op hetzelfde principe, het is van belang dat een organisatie goed werk levert. En al komt die organisatie uit, uh, uit Friesland of uit Groningen... als het een organisatie heeft die ons kan helpen... dan moeten we dat natuurlijk met beide handen aanpakken. Uh, dan de volgende vraag. Uh, aangezien wij uh, per organisatie een voeiende... Uh, wij willen eigenlijk per organisatie kijken of per, per ding wat, wat, wat we hier naartoe halen... Uh, welke, welke termijn er nodig is om subsidie aan te vragen. De ene organisatie wil het een jaar of heeft het een jaar nodig, de andere organisatie heeft het wel misschien drie jaar of langer nodig. We moeten daar wat meer vloeibaar in worden, wat ons betreft. En uh, dat zou ook goed, denk ik, aansluiten bij de behoeften van de organisaties. Ik kan me best voorstellen dat een bepaalde organisatie niet per se een subsidie voor vier jaar nodig heeft, maar misschien wel uh, met twee jaar uit de, de wind is gehaald. En een andere organisatie heeft het misschien wat langer nodig dan, dan die uh, twee, drie of vier jaar probeer te kijken naar of wij dat uh, ja, vloeibaar kunnen inzetten. Um, dan moet ik even iets naar boven scrollen voor het laatste antwoord. Um, wij zouden graag zien uh, dat de subsidie aan... Oh, dat heb ik al gezegd. Voor mij ben ik dan klaar, toch? Ja, nou, ik je klaar. Ja, ik ben klaar. Dank u wel, mevrouw Koper. Dat is dan mooi. Hè? Dan heb ik wat extra spreektijd. Dank u wel. Um... Voorzitter, een hele belangrijke nota voor, voor Zandvoort dit. En ook fijn dat we op dit moment uh, met elkaar in discussie gaan uh, daarover. Zorgen dat mensen zich kunnen redden en meedoen in de samenleving. Dat heeft natuurlijk de hoogste prioriteit voor de, de Partij van de Arbeid. Het is speerpunt uit ons verkiezingsprogramma. En uh, het is ook fijn dat we nu op tijd in de commissie kunnen meedenken en mee uh, richting uh, kunnen geven. Dank daarvoor. En kom ik gelijk met het slechte nieuws. Jammer dat de informatie niet volledig was, want ik heb gevraagd naar de evaluatie. Want dat vind ik in het kader van participatie het belangrijke vertrekpunt voor de... Voor, de, voor dit stuk. En met name, wat vinden de gebruikers ervan van de sociale basis? Waar willen ze de versterking plaatsvinden? Ik heb dat vorige week gevraagd en ik zag dat uh, collega Keur uh, daar ook schriftelijke vragen zelfs over uh, gesteld uh, wordt. En er is niet echt een apart uh, rapport over de evaluatie. En daar pleit ik toch voor. Dat de, de input die opgehaald wordt bij de gebruikers, dat die ook verstrekt wordt aan de, aan de commissie. Of wellicht kan de wethouder daar iets over vertellen. Wat ik fijn vind aan de bijlage die dan in tweede instantie verstrekt is, die bij de stukken gekomen is, die geeft in ieder geval beter de doelstelling aan en dus ook het vertrekpunt. En misschien kan de portefeuillehouder uitleggen hoe dat nieuwe stuk dan aansluit op die bijlage die er in eerste instantie bij zat met de subsidie... Uh... Um, wij hebben de open vragen niet opgevat als een uitnodiging... om iets geheels nieuws te bedenken... want dat is wat ons betreft zeker niet nodig. Wij constateren dat we op de goede weg zijn. De transitie is goed geland in Zandvoort... en dit is op een echt Zandvoortse eigen wijze gebeurd. Dicht bij mensen en dicht bij de organisaties. En het is niet zomaar aan de markt overgelaten. En dat geeft waarschijnlijk ook aan waar het resultaat ligt. Wij zijn er erg blij mee. Wel delen we de mening dat het nu tijd is voor de transformatie. Dus doorpakken en verbeteren. En we hebben ook kritisch gekeken naar wat kan en moet er echt verbeteren. En wat ons betreft is het betrekken van burgers en cliënten bij dit proces prioriteit nummer één. Niet dat de wetten en regels leidend zijn, maar de vraag en behoefte. Mensen moeten het voor het zeggen hebben. Je moet weten wat er nodig is. En wij zijn van mening dat door meer ruimte aan de experts op de werkvloer te geven, ruimte voor initiatieven en samenwerking, zoals die professionals van het sociaal wijkteam, dat we daardoor eh, meer resultaat kunnen bereiken. Voor wat betreft het algemeen, het allerbelangrijkste is dat je achter de voordeur komt dat je vroegtijdige, laagdrempelige steun geven... voorzieningen hebben die, die goed toegankelijk zijn... dat zal op termijn voor uh, uh, grotere problemen voorkomen. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe bereik, bereik je die bewoner... en hoe zorg je ervoor dat ze de weg vinden naar de voorzieningen die er zijn. Um, dan kom ik tot de input aan de hand van de gestelde vragen. Wat we willen bereiken met die sociale basis... Um, naar nou die preventie waar ik het net over had... dat vroeg signaleren, dichtbij organiseren... het gaat om zelfredzaamheid. En daar is absoluut meer maatwerk voor nodig. Die preventieve ondersteuning daarbij. En het, uh, de portefeuille vraagt dan ook van... Uh, welke thema's en dergelijke speciale aandacht voor nodig. Nou, in eerste instantie dachten wij... dat is best wel aanmatigend om dat aan de politiek te vragen. Want de gebruikers en de professionals... moeten dat ook maar vooral aangeven. Maar we hebben wel met elkaar... Uh, uh, in de discussie over het raadsprogramma... en wij ook vanuit ons verkiezingsprogramma... een aantal voorkeuren, die geef ik graag, graag mee. Als het gaat om armoedebeleid en minimabeleid... die aandacht blijft heel goed, blijft natuurlijk hard nodig... en vooral ook de doorverwijzingen erna. En in hetzelfdezelfde lijn zit de schuldhulpverlening. Als het gaat om thema's... dan moet er natuurlijk niet alleen gefocust worden op één probleem het probleem van de eenzame ouderen... maar meer op de doelen. Zorgen dat iemand mee kan doen. Uh, jeugdzorg, dat zou ik toch wel het, be het belangrijkste... mijn collega van D66 gaf dat net ook al aan... het belangrijkste punt, een belangrijkste thema vinden... ook waar we het met elkaar al, uh, over moeten hebben. Want de doelstelling moet zijn om van curatief... naar preventief te komen in de jeugdzorg. En volgens mij moeten we daar nog wel een slag maken. Um, ...dan hebben wij begrepen dat er uit cijfers blijkt dat er in Zandvoort geen huiselijk geweld plaatsvindt... ...terwijl dat gezien de landelijke percentages helaas niet kan kloppen. Dus wij vragen ons af, is dit wel in zicht? Moeten wij hier niet met elkaar wat aandacht aan besteden? En uiteraard blijft er aandacht nodig voor de mantelzorgondersteuning. Uh, en dan tot slot de statushouders... Um, we hebben, we hebben uh, goed voor huisvesting gezorgd. We hebben gezorgd dat de, de, dat de gezinnen onderdak zijn. Maar we mogen ze beslist nu niet loslaten. Want dan uh, kan er achter de voordeur van allerlei problemen ontstaan. En wat ons betreft heeft het dan ook prioriteit om in te zetten op begeleiden naar werk en actief meedoen in de samenleving. Zo'n initiatief als koken over de grens is daar een mooi voorbeeld van wat uit de mensen zelf is uh, gekomen en wat ook goed opgepakt is. En tot slot heb ik in, uh, bij de ingekomen stukken in mei een verkennend onderzoek naar kwetsbare gezinnen die zorgmeiden voorbij zien komen. En ik zou graag willen dat dat ook meegenomen wordt in dit uh, proces. Dan kom ik bij B. We zijn expres kort geweest bij de vorige agendapunten. Um, hoe geven we ruimte aan nieuwe initiatieven? Uh, uh, doen we dat met meer geld of uh, verdelen we het budget... Um, volgens mij is het, is het versterken van de sociale basis... een langdurig proces wat je met elkaar op het oog hebt. Je moet dat dus doen in dialoog met de inwoners... en je moet snel kunnen inspreken op vragen van bewoners en buurten. En dat betekent wat ons betreft dat er ruimte nodig is voor nieuwe initiatieven. Het gaat om de vraag. Die vraag is niet statisch... en er zijn ook geen standaard oplossingen mogelijk. Er moet dus altijd innovatie kunnen plaatsvinden... En dat betekent dat er ook altijd pilots moeten kunnen draaien en pilots moeten kunnen mislukken. Daar moet je juist ruimte voor kunnen geven. En goede ideeën eh, op hun beurt weer beloond worden. Dus kortom, wij pleiten voor altijd een extra budget voor nieuwe initiatieven. En die initiatieven, eh, die moeten ook... Mensen moeten ook uitgedaagd worden voor die nieuwe initiatieven. En dat is natuurlijk de rol van de gemeente. De faciliterende rol, maar ook de uitdagende rol. Bijvoorbeeld wat er in Amsterdam speelt, de Right to Challenge. Een initiatief waarin mensen worden uitgedaagd... om een deel van een reguliere overheidstaak over te nemen. Inclusief de middelen en de verantwoordelijkheden. En ik daag bij deze het college uit om dat mee te nemen in de, in de sociale basis. Het kan uiteraard ook andersom. En ten tweede het opzetten van meer huiskamerlocaties en toe, die je toegankelijk maakt voor maatschappelijke activiteiten. Met ruimte in de regels om daar zelf iets te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat als je die fysieke locaties uh, uh, mogelijk maakt, dat daar ook meer initiatieven tot recht kunnen komen. Dan ben ik ondertussen bij C aan, aanbeland. Hoe bevorderen we de samenwerking tussen partners? Volgens mij is het heel belangrijk in de samenwerking dat er netwerkactiviteiten zijn tussen de Zandvoortse partijen. Elkaar vinden, el, elkaars deskundigheid en manier van werken kennen. Gezamenlijk prikkelen tot die innovatie met die omgekeerde toets waar we het net al over hebben. Um, u heeft het over een stuurgroep die verbreed zou moeten worden. Daar heb ik een vraag bij. Op welke wijze ziet u dat? En dan tot slot de samenwerking uh, uh, even kijken. Sla ik er nu eentje over? Nee, ik denk het niet hoor. Als het gaat om um, de expertise van zandvoort. Wij denken dat de expertise van de Zandvoortse organisaties, daar is heel veel in geïnvesteerd vanaf 2015 is daar extra aandacht naar, aan besteed. En ik vind ook dat die investering in die sociale infrastructuur vooral behouden moet worden. En ik begrijp collega's als ze zeggen, als er een goed initiatief voorbij komt vanuit Amsterdam of Friesland, dan moeten we dat zeker niet afslaan. Daar ben ik het mee eens. Maar ik zou vooral willen doorgaan met die investering in de organisaties die nu daarbij betrokken zijn. En, en, de, en investeren in de netwerken daaromheen. We zijn eigenlijk nog maar net op weg. De opgebouwde infrastructuur die, die er nu staat... daar zijn we allemaal blij mee. Dus daar moeten we vooral mee doorgaan. En dan kom ik tot het laatste. Wij vragen speciale aandacht voor het sociale wijkteam. Die heeft een dubbel functie: De toegangspoort en het eerste contact... voor de, een, een aanknopingspunt... Um, en die signalering. Die signalering om dat, dat stuk van de taak goed te kunnen doen. Die tweede taak is doorverwijzen naar specialistische zorg. Maar voor die signalering en te kijken... wat voor beleid moet je daarop inzetten... en welke laagdrempelige voorziening moet je maken... daar heeft het sociale wijkteam wel ruimte voor nodig. Die nieuwe ideeën moeten kunnen borrelen. Dat moet naar boven kunnen komen. Um, dan ga ik even kijken. Die periode van vier jaar tot slot... Uh, uh, en de resultaten naar de commissie. We hebben bij het jaarverslag gevraagd mevrouw naar... Mevrouw welk... Koper, u heeft een interruptie van mevrouw Weijers. Mevrouw Weijers. Ja, excuseer me, mevrouw Koper, het ging over het vorige stukje, maar de interruptie uh, was iets later. Uh, heeft u zelf een idee uh, hoe u die ruimte zou moeten creëren bij dat sociaal wijkteam... om dat ja, op te laten borrelen, zeg maar wat u, wat u zo mooi benoemt? Ja, ik, ik, ik denk, ik denk aan, aan, aan ruimte en dan denk ik uiteraard aan tijd en budget... wat je nodig hebt om te zorgen dat je de, de, de, de vraag die je voorbij ziet komen... in het sociale wijkteam, dat je daar ook initiatieven op kunt ontplooien. En dat vind ik, dat moet je helemaal bij de mensen zelf... de, de, de professionals neerleggen die daarmee aan het werk zijn. Ik ben er van overtuigd. ik hoor daar regelmatig goede initiatieven naar boven komen. Het project Niemand Verzand in Zandvoort is bijvoorbeeld zo'n initiatief... Wat, wat naar boven is gekomen omdat er binnen het Sociaal Wijkteam een soort piep uh, gehoord werd van... hé, hey, hier is behoefte aan. Mensen hebben behoefte aan uh, informatie en een steunpunt waar ze verwarde buren en dergelijke, waar ze daar informatie over kunnen krijgen. Dat is zo'n goed voorbeeld van dat er een uh, signaal is... en dat vanuit die signaalfunctie daar aandacht aan besteed kan worden. Maar ik snap ook dat als je een caseload hebt van TIG... dat, er, dat daar niet altijd ruimte voor is. Dus ik pleit ervoor dat er meer ruimte... en dat is wat mij betreft tijd en budget. Um, even kijken. Nee? Het gaat nog even om de rol van de gemeente en hoe monitor je dat. En ik had het over het jaarverslag, wethouder Bluis. We hebben met elkaar in juni het gehad over het jaarverslag. In het sociale domein zijn er dan een aantal prestatieindicatoren zijn er genoemd. En de meeste daarvan waren nog niet beschikbaar. Omdat de jaarverslagen van de organisaties nog niet beschikbaar waren. Maar we hebben met elkaar even een korte discussie gevoerd over waar, waar toets je nou op. Waar streef je naar en hoe leg je dat vast? En ik ben ervan overtuigd dat je vooral niet moet kiezen voor meten in, in, in streefnormen die meer kwantitatief iets uh, turven. Hoe vaak heeft iets plaatsgevonden? Je moet effecten meten. En ik geloof dat mijn collega daar rechts van me het net ook al zei. Ik, ik pleit voor regelmatig interviewonderzoek om te kijken wat de gebruikers vinden van datgene wat er georganiseerd wordt. En dan werkelijk tot slot inzet op langdurige relaties op basis van output. Rust aan de organisaties om duurzaam beleid te maken. Dat betekent wat ons betreft dat die, het voorstel van een vierjarige eh, subsidie ook eh, zeer op zijn plek is. Vooral ook omdat je het... Ah, de politiek ook de ruimte geeft om daar tijdig mee aan de slag te gaan... zoals nu maken we met elkaar beleid wat pas in 2020 ingaat. Die tijd hebben wij nodig en dat betekent dat je die vierjaren termijn goed kan gebruiken. De gemeente is dan aan zet om te prikkelen en aan te zetten tot in te innoveren... en dan het initiatief nemen om inwoners ook te helpen om het initiatief te nemen. Daar wil ik toch ook voor pleiten. Dus met, al met al, we zijn heel erg op de goede weg. Het is een nieuwe verhouding tussen overheid, professionals en burgers. Nog niet alles zal perfect werken, maar ik vind wel dat we trots mogen zijn op datgene wat we nu neerzetten. En dat we nu vooral door moeten pakken. Dank u wel. Mevrouw Koper, dank u wel voor uw inbreng. Mevrouw Kuijn. Ja goed, dank u wel. Um, voor ons was het uh, een stuk tussenmeer om, uh, om goede antwoorden te kunnen geven op alle vragen. We zouden ook graag een, een, een themaavond hiervoor uh, willen vragen. Dat was hem. Dank u wel. Mevrouw, mevrouw Keurenson. Dank u voorzitter. Dat was heel uh, kort uh, hiervoor.